Believe me The world has shown nothing to me So what good would living do me? God only knows what I'd be without you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 De burgemeester van Christchurch heeft de noodtoestand uitgeroepen en premier Key is op weg naar het rampgebied. De schade is groter dan bij de aardbeving van september vorig jaar in Christchurch. Het weer veel zon, maar vooral in het westen en noorden ook sluier.